Kees Groot met het NOS Journaal. Het Nederlandse Rode Kruis gaat geld inzamelen voor hulp aan bootvluchtelingen in het Middellandse zeegebied. Er is de komende maanden circa 3 miljoen euro nodig en daarom heeft de hulporganisatie Giro 7244 geopend. Waarschijnlijk zal de vluchtelingenstroom de komende tijd alleen maar toenemen... omdat de zee in de zomer rustiger is en het weer stabieler. Het dodental van de ramp met het gekap zijste cruiseschip in de Chinese Yangtze rivier is opgelopen naar 331. Vrijdag stond het nog op 97. Gisteren werd het schip met grote kranen rechtop gehesen zodat het bergingswerk gemakkelijker zou gaan. Dat lijkt te zijn gelukt. In minder dan een etmaal zijn zo'n 230 lichamen geborgen. Er worden nog ruim 100 mensen vermist. Koerden in Nederland zijn woedend over de bomaanslag op een verkiezingsbijeenkomst van de pro-Koerdische HDP-partij in de Turkse stad Diyarbakir. Daarbij kwamen zeker twee mensen om het leven en raakten meer dan honderd mensen gewond. De Koerden houden de AK-partij van president Erdogan verantwoordelijk. Morgen gaat Turkije naar de stembus. Het hoger onderwijs in Nederland krijgt er een opleidingssoort bij, de associate degree. Het niveau van deze tweejarige studie zit tussen mbo en hbo in. Associate degree opleidingen zullen vooral worden gekozen door mbo'ers die verder willen studeren, maar niet een volledige hbo bachelor willen volgen. Als voorbeelden wordt een opleiding tot bedrijfsleider of tot office manager genoemd. De staatsloterij biedt vandaag in een krantenadvertentie excuses aan voor de onrust onder deelnemers. Directeur Van Stenis betreurt het dat de loterij negatief in het nieuws is geweest, vooral door onduidelijke communicatie. Zo deed de staatsloterij misleidende mededelingen over de winkansen. In de advertentie wordt met zes vernieuwde garanties beterschap beloofd. Het weer, de komende uren wordt het overal droog en vanuit het westen zonnig. De maximumtemperaturen lopen uiteen van 17 graden in het noordwesten tot 22 in Limburg. Zondag is het opnieuw vrij zonnig. Dit was het. FDFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Johnson Hoker van de ANWB. Er staan geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd, maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.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 I said my shoe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 sansa sans sans sans your promise.